Het is nieuws van 11 uur. Dit is door meegens met het 4 ontruimd. Dat gebeurde omdat jongeren overlast veroorzaakten. Een grote groep die logeerde in het hotel hield zich niet aan de huisregels en had zich over 25 kamers verspreid. Daarop besloot de leiding het hotel te ontruimen. Daarbij werd de hulp ingeroepen van de politie. De groep is van het terrein verwijderd en een man van 21 is aangehouden. In Oldenzaal heeft een vrouw van 68 zelfmoord gepleegd... nadat RTV Oost beelden had laten zien waarop te zien is dat ze een portemonnee steelt. Na de uitzending meldde de vrouw zich bij de politie. Waren de beelden niet meer te zien bij de regionale omroep... maar nog wel op websites en dat leidde tot heftige reacties. Een dag later beroofde de vrouw zich van het leven. De directie van RTV Oost wil niet reageren op een mogelijk verband... tussen de uitzending en de zelfmoord. De commandanten van de mariniers die in 1977 een einde maakten aan de treinkaping bij de punt... noemen de verklaringen over het executeren van de kapers aantoonbaar leugenachtig. In de Telegraaf zeggen ze dat een van de getuigen nooit in de buurt van de punt of bij de briefings is geweest. Wie de andere getuige is hebben ze niet kunnen achterhalen... maar ook zijn beweringen kloppen volgens de ex-commandanten aantoonbaar niet. In het centrum van Barcelona mogen voorlopig geen hotels of toeristenappartementen bijkomen... Met de bouwstop hoopt de stad de overlast door de toeristensector terug te dringen. Ook stijgen de huizenprijzen snel doordat woningen als vakantieverblijf worden aangeboden. Daarom worden er ook geen licenties meer uitgegeven om kamers via bijvoorbeeld Airbnb te verhuren. Het weer vandaag raakt het bewolkt, maar het blijft tot vanavond droog. 6 tot 9 graden wordt het. Morgen meer bewolking, vooral in de noordelijke helft kans op regen. De middagtemperatuur verandert weinig. Na het weekend blijft het zacht met maximaal rond 10 graden.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 And Ja, dankjewel uh, Cor, voor deze heerlijke, uh, William, dankjewel, hartelijk bedankt. Nostalgie, hè? Ja, dit is nostalgie, maar uh, ja, teach-in, wat een heerlijk nummer was dat. Goed, bij ons is uh, komen zitten Ruud Willigers, 38 jaar ambtenaar in Zandvoort. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Je gaat stoppen. Ja, ik ben al gestopt. Oh, je bent al gestopt. Ik ben al gestopt. Ja. En af en toe kom ik nog een ochtendje... Is dat niet lastig om te stoppen? Nee, helemaal niet. Nee? Het is, je hebt leuke dingen om te doen? Ik heb leuke dingen om te doen. Ik heb een behoorlijk aantal kleinkinderen. En oh, ja. Ik hou van sporten. en Ook andere dingen is doen. Het leven is niet alleen... Nee, dat leuk. is ook zo. Niet alleen 47 jaar ja. werk bijna. Dus het is mooi geweest. Dat is mooi geweest. Ja. Dus, ja. En uh, het was een mooie afsluiting hier bij de gemeente Zandvoort. En, want wat Prima was, zo. Wat was jij uh, ambtenaar? Ambtenaar van? van uh, de begonnen als ambtenaar bij de dienst van publieke werken van de ah. gemeente Zandvoort. Nee, dat bestaat in niet meer nu Dat bestaat he? niet meer. Nee, nee, nee, nee. Dat is opgeheven in 1990 na de toenmalige reorganisatie. Ja. Uh, toen uh, is het sectorenmodel ontstaan in de gemeente Zandvoort. Ja. Daarna het directiemodel. En toen is uh, op een gegeven moment uh, nou ja, is de dienst ook opgegeven, hè, de destijds van de heer Wertheim. Ja. Onlangs overleden heer uh, Wertheim. En daarna? Uh daarna ben ik uh, zeg maar in eerste instantie de eerste twaalf jaar tot 1990 heb ik bij de buitendienst gewerkt van de gemeente Zandvoort, ja. uh, bij de dienst voor het publieke werk, en daarna ben ik naar het kantoor gehaald, om daar meer coördinator te zijn tussen de, de binnen- en de buitendienst, want er was een, altijd een hele grote kloof eigenlijk tussen de twee diensten, en uh, nou ja dat is eigenlijk uh, een van mijn taken geweest om qua werk dat te dichten, die kloof, dat er meer eenheid elkaar, was binnen het gemeentelijk ja. apparaat op dat gebied. Moet ik me me dat zo voorstellen dat uh, wanneer er uh, bij wijze van spreken uh, ergens een, een nieuwe stoep gelegd wordt, dat dan iemand van de gemeente van publieke zaken komt openbare kijken raams, of openbare, openbare ruimte huid. tegenwoordig ja. Ja, de, om, om dan te zien of dat dat wel op de juiste manier gebeurt? Ja, Bedoel in eerste maar, instantie is het noodzakelijk. En ten tweede hebben we er geld voor. En ten drie wanneer gaan we het uitvoeren? Om okay. dat duidelijk te zijn naar de burgers. En zeker ja. de gevaarlijke situaties direct op te heffen. He, want dat ja. is ook eigenlijk... Uh, uh, het, het mooie eigenlijk wat nu uh, toch wel uh, in de gemeente Zandvoort uh, in, re, geregeld is. Dat we hebben een meldlijn in de gemeente Zandvoort. Daar kan iedereen, elke burger, elk bedrijf kan zich melden. Als, er wat, uh, ja, als men wat vindt wat iets verbeterd moet worden. Ja. En dan wordt dat opgepakt binnen een, bepaald, uh, binnen een bepaalde termijn. Dan krijg je antwoord. En dan krijg je ook antwoord van het wordt wel of het wordt niet gedaan. Okay. En dat is destijds opgezet en daar, uh, vrucht, daar hebben we nog altijd de vruchten van. En dat werkt ook. En dat werkt ook perfect. En iedereen kan er ook uh, zeg maar, aan gehouden worden. He, elke ambtenaar die, uh, die een verzoek krijgt, die, die moet ook dat uitvoeren binnen een bepaalde termijn. Dus de burger mag ook wat verwachten dan van de organisatie. En, en is organisatie. dat dan ook uh, de verlichting, zeg maar. Dus onder andere ook verlichting. Is verlichting. Eh, want we hadden eigenlijk ook uh, want de verlichting viel ook onder mijn, uh, onder mijn gedeelte. Ja. Dat uh, wanneer het kon probeerden we altijd de melding voor donderdag gemeld, dezelfde week weer uh, gerepareerd te hebben. Ja, zei het uh, dat als er iets kapot is, wat dus besteld moet worden, wat niet op voorraad is, ja, dat kan. Ja, je nee, kan, er kan er precies. Dan het precies. Dat dat liander. De, degene, de netbeheerder uh, zeg maar, uh, dat daar een storing was ja daar hebben wij geen grip op en dat is nog wel eens dat er een hele straat afvalt of een wijk, hè, dat staat nog wel eens in de krant ook van, mm -hmm. het is al twee weken geen verlichting in die straat en dan komt het echt door de netbeheerder, die moet meetploegen zeg maar inschakelen dan en die meetploegen die, ja, die zijn ook uh, zeg maar, ingezette elders in, uh, in de provincie en ja, dan duurt het wel eens even een week tot twee weken dat uh, zeg maar, uh, de werkzaamheden worden uitgevoerd was het lastig werken nou ja hoor, heel fijn. Ja, ja hoor, want, uh, want voor de burger, je, ik woon hier ook in Zandvoort. Dus je doet het voor de burgers en dan word je ook... Uh, ja, daar word je voor dan je betaald je blijft, en... Uh, er wordt vind vind vreselijk dat ook, gemopperd in dit dorp. He? Ja, ik nee, ik, maar dat, dat maakt niet uit. Uh, ik vind, uh, je ben, uh, bent daarvoor ingehuurd en anders is, uh, Dan ben je eigenlijk niet geschikt voor die taak. Ja. Ik heb ook wel eens, natuurlijk, je hebt wel eens uh, dat je even stoom af moet blazen, dat je zegt van joh mensen die zijn zo opgefokt zeg maar door bepaalde zaken hè, en daar moet je er begrip voor hebben. En dat je zegt nou ik bel over een uurtje nog eens even terug dan uh, kunnen we er alle twee rustig over ja. nadenken en dan gaan we weer verder met het gesprek. Ja. Dat hield het meestal wel. Ja. Dus. Ja, zo is het ook. Nou, ik, ik zit in één keer te denken aan, de, aan het st stukje achter de bushalte van, tegen het gebouw van Albert Heijn. Hè, waar, waar zeg maar een, een doorgang is gemaakt voor uh, rolstoelen hè, daarachter. Ja. Ja? En wat aan beide kanten door fietsers geblokkeerd wordt. Geblokkeerd ja. wordt. Ja. En dan denk ik van, is dat dan niet iets wat je van tevoren weet je wel, kan, kan zien... Ja, in, in, in, je... in, in zo'n plan... Ja, dat kunnen we ook zien en daar hebben we ook, na, hebben we ook op geanticipeerd. Maar punt was, de, de fietsenstalling was nog niet klaar. De overdekte fietsenstalling. En daardoor kwamen er extreem veel fietsen buiten te staan. En we hebben gezegd: van we kijken eerst even aan, zeg maar. En dat is ook beantwoord aan de gemeenteraad. Van we gaan eerst kijken naar nou, die fietsenstalling, open is, voordat we andere maatregelen gaan nemen. Want ja. ja. je kan wel andere, allerlei maatregelen gaan nemen. Maar ja, alle A, het kost geld. En B, de oplossing is misschien daar al. Ja. Als de, die nu de fietsstalling open is, zie je al een stuk aan, aantal minder fietsen te plekken. Ja, dat scheelt. Ja, en, ja. En, uh, ja, het is natuurlijk bepaalde... dus ook heel dom van mensen ja, dat duidelijk. mensen zelf niet nadenken, zien dat ze een daar hun fiets niet neer moeten nee, nee, zetten. Maar, ja. maar ja. Me, het is nee, ook het is... de vluchtroute van ja, Albert als er brand is. Ja, ja. Daar, daar is een nooddeur. Ja. Dus, uh, maar zoals het nu gaat, ik kan het nu nog een beetje zijdelijk in zijn gaten, het wordt steeds beter. Ja. Nou, <laughs> Kijk, dat is een onverlaatstaag zet altijd nog wel eens een fiets neer, maar in principe... Uh, is het ja, vrij. het is de snelheid. Hè? De bus komt eraan. Mensen komen eraan met de fiets. De bus komt, hup, fiets erin. Mm -hmm. En in de, in de bus. Ja, ja. En dan denken ze niet meer na nee, over nee. Uh, hoe dat voor een ja, ander In de noodhalte is. destijds hebben we precies hetzelfde probleem gehad. We gooiden ook iedereen zijn fiets eigenlijk ja, klopt, op die noodhalte ja. neer. Toen hebben we op een gegeven moment gezegd... we gaan ze consequent verwijderen. Nou, toen op een gegeven moment was het ook was op. Het over, ja. was het over. Het ja, ja, ja. ja. is ook wel vaak een gewenning van mensen. Ja, ja. Ja. Nou, ben je ook lid van D66? Ja, al heel lang. Al heel lang. Ehm... <laughs> um, Komt dat wel eens in de, in de weg te zitten voor je werk als ambtenaar? Nee, het zit me nooit in de weg. We kunnen wel een mening hebben. Mm -hmm. Maar die mening houdt voor me. Heb ik altijd voor me gehouden. Want ik ben natuurlijk lid geworden van D66. Voordat ik ambtenaar was. Okay. Al even in 1974, 1975, nee, in 1974, 1975 ben ik al lid geworden. Ik ben een, misschien wel de oudste, het oudste lid ah. hier in Zandvoort. <laughs> van D66. En... Mm -hmm. uh, ik heb destijds ook op de, op de lijst gestaan van D66. Mm -hmm. Toen de heer van Erp is toen... Uh, Ton van Erp is toen uh, lijsttrekker geworden. En uh, Nel vreugdehil En, ja. uh, en uh, Thea Roberts. In die tijd, zeg maar. En toen stond ik ook op de lijst. En uh, ik ben toen niet gekozen. Ver, of dan, uh, Ton van Erp wel. Maar ik stond in de tweede of derde. Maar... Uh, toen ik zeg maar, uh, solliciteerde bij de gemeente Zandvoort... was dat natuurlijk ook een vraag Tuurlijk. direct. Ja. Ja. <laughs> Van de heer ja, Wethijm ja. hoe denk ja, het je het dat is, te ja. combineren? Ik zeg, nou, dat uh, is niet te combineren. Dus ik hou me rustig. Het enige wat ik doe is een bestuursfunctie. En verder niks. En dat ben ik nu ook nog steeds. Ik zit in het bestuur en uh, verder... Uh, ik bemoei me niet met, uh, bemoeide me niet met... Uh, zeg maar de, Kun je dat de ook, ook doen? Kun je dan ook op het moment dat er zeg maar, iets gebeurt... of als je iets moet doen... wat bij wijze van spreken totaal tegen het D66-gevoel indruist... dat dan uh, ook gewoon uh, uh, zeggen? Hè, van luister... Uh, uh, we hebben, ik heb zoveel zaken meegemaakt waarvan ik dacht, nou dat kan wel eens anders. Eh, uh, beroemde parkeerbeleid, uh, beroemde ja. <laughs> andere ja. zaken qua, qua strand. En noem maar op. Uh, dat, dat, dan moet je gewoon loyaal zijn aan je wethouder waarvoor je werkt. Ja. Eh, en dat is dat de is ene keer een PvdA-wethouder, ja. dan is het een. Nu is het een d 66 ja. wethouder ja. toevallig. <laughs> ja. dat hebben we nog een keer gehad met, uh, met uh, Jan Temes. Eh, die ja. was toen ook uh, overgestapt. van... Uh, van uh, naar D66, ja. uh, toen hij zich afscheidde van uh, de heer Vlieringa. Ja. En uh, ja, dat is dan wat makkelijker. Maar nogmaals, uh, Anders Zandbergen de afgelopen periode hiervoor, met prima mee samengewerkt. En, uh, dat ja. is gewoon. Uh, ja. Ja. Ja, je ja, hebt wel. toch één doel: je doet het voor Zandvoort. Ja. Ja. En dat moet je toch. Uh, kun, je, kun je nog wat doen met de ervaring die je hebt opgedaan als ambtenaar in, je, in, in het leven wat je nu leidt? Ja, natuurlijk. Uh, we gaan een voorbeeld, noem eens een voorbeeld. Nou ja, ik ben nu nog steeds, uh, zeg maar, ook in het bestuur van d 60 En dan kan ik nu, nu ook, ik heb gezegd, ik ga verder niet, uh, ik ga niet de gemeenteraad in en dat soort zaken. Daar heb ik, er moet zijn jongere mensen voor. Dat uh, mm -hmm. vind ik, uh, d 60 is ook, vind ik eigenlijk uh, vaak al dat uh, de oudere mensen belangrijke functies nemen. Ik vind het is juist een partij altijd geweest jongen, voor de jongeren. Ja. Onder andere de jongeren. Ik vind dat moet veel meer doorgevoerd worden. Ook plaatselijk. En gelukkig hebben we een heleboel nieuwe jongeren ja. binnen de club gekregen. En dat moeten we ook stimuleren. Want als ja. de ouderen blijven zitten op die functies, dan, dan, dan, dan stroomt Zo het, roest, het he. toch op. Het en goed. dan het is, is het niet goed. He? En ja. Ja, zodoende ja. heb Klopt. ik ook gezegd ik wil ook absoluut niet verder de gemeenteraad in. Dat wil ik absoluut nee. niet. Maar wat kun je, wat dan, je dan wel doen? doen? Uh, helpen met verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld. Oh ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En uh, continuïteit in het bestuur is ook heel belangrijk. Ja. En uh, nou, dat hebben we gelukkig nu goed uh, ingebed met een goed bestuur. En uh, we hopen daar de komende jaren de vruchten van te plukken. Ja. Aan wie heb je dat stokje overgedragen binnen de gemeente? Aad van Bentum. Dus de nieuwe, dat is de nieuwe man die dus de openbare ruimte doet. De, de dorpsregisseur. Zo'n mooie <laughs> naam hebben ze het nu gegeven. En, uh, nou ja, ik... Uh, ik help hem daar nog bij af en toe, zo'n eens in de 14 dagen een ochtendje, waar hij dan tegenaan loopt, dat schrijft hij allemaal op. Ik zeg, ik wil niet elke dag gebeld en gemaild worden, maar gewoon schrijf het op en het, alles, ja. verzamelt het. Ja. En dan kom ik ja. gewoon eens in de 14 dagen ja. even langs om dat door te nemen. Ja. En dat gaat hartstikke goed, ja, tot leuk. nu toe. Hij is nu sinds zeg maar, begin december is die, uh, aan het werk en dat gaat prima. Uh, ja, maar we moeten ook een uh, kans geven om dat zeg maar, ja. uh, ja, ja, ja, ja. op te pakken. Ja. Zeker nu het uh, uh, toch een heel hectisch jaar wordt voor de ja, ambtenaren want, van de, de gemeente Blijft het hier eigenlijk? De deze... dorpsregisseur is in de bedoeling dat het hier blijft. Ja. Dat is de color lokaal. Ja. Wat ja, ook uh, dat... zeg maar, uh, gepredikt wordt ja. door, de, door ja. het huidige bestuur. Ja. Ja. En, uh, nou, Dat is ook heel goed. Ja. En ik denk ook wat, wat je ook doet. Uh, al ga je straks uh, helemaal naar Haarlem. Dat maakt niet uit. Je zal toch hier in, in Zandvoort... Zal je een, uh, Die dingen moeten... Allemaal ah, dingen moeten regelen en dingen moeten... verbindingsofficieren moeten hebben, zeg ik altijd maar. Ja. Ja. Nee, dat is ook <tchazen> ja. zo. Dus, uh, en zeker met een specifieke dingen als het strand... Hè, wat, wat Haarlem niet heeft. Hè. Ze hebben hoogstens een, nee, een restaurant, Haarlem aan zee. Ja. Maar, uh, maar er valt dat ook onder de openbare ruimte? Dat het valt het strand, ook onder hè? het ja. strand, dat heb ik ook jaren Het is een heel wijd begrip. Heel wijd, alles behouden groen en grijs. Groen is de plantsoenendienst. Grijs is het huisval ophalen... De openbare ruimte valt daaronder. Okay. Riool, eh, ja. verkeersborden, beleiding. Eh, nou ja, ga dan maar op. Strand, wegen. Trouwens, in... over, over, over verkeersborden. Ik, ik zag op het schuitengat. Daar zijn ze iets aan het opgraven. Ik weet niet waar, wat, waar ze mee bezig zijn op die stoep. Maar dat is in ieder geval opgebroken. Maar het grappige is: er staat, daar vlak voor staat er een bordje openbare toiletten. En het wijst dus precies daar. Naar de gat. Ja, dat gat? <laughs> ja, dat gaat. Echt... We ja, hebben te weinig ja. openbare ja. toiletten. Dit vond ik wel heel grappig. Ja, nou ja, we hebben het gelukkig. Nu weer wel, hè? Ja, we hebben ja. er toch weer een stuk of 5-6. Ja, dus uh, dat ja. is op zich uh, ja. best goed hoor. Ja. In, uh, en we hebben natuurlijk op elk strandpaviljoen men naar het toilet. De toilet ja. En Jaronpaviljoens. Ja, uh, ja. Die zijn natuurlijk het hele open. En in het dorp, open. ook bij de restaurants, kan je ook uh, ja. wel eventueel. Ja. Of bij de HEMA. Nou hoor, dat mogen echt best wel. Maar het is wel belangrijk. Ja, het is heel belangrijk. Ook voor de dames. Zeker, zeker. Ja, zeker. Nou. Wat had jij nog wat? Uh, nee, ja, dat, nee, nee, nee. Ik had de verlichting gevraagd, inderdaad. Dat was, had, was mijn vraag. En over het strand, of dat strand ja. er ook bij hoorde, inderdaad. Maar, uh. Hoe, uh, hoe gaan jullie... Nou ja, dat is natuurlijk niet meer... Uh, het is, je bent gepensioneerd eigenlijk. Ja, dus ja, eigenlijk ja, ja. kunnen we het er helemaal niet over hebben. Nee, ik moet eigenlijk gewoon vragen wat je gaat doen. Wat ik ga doen? Ja, ja wat ik ga Nou doen. ja, je hebt net al gezegd ik, dat je voor D66, D66 actief nodig uh, bent. Nodige dingen blijft doen. En, uh, de kleinkinderen. Ik, de kleinkinderen. En nou ja, gewoon leuk of lekker op vakantie. Uh, nou ja, ook uh, nodige dingen die ik uh, niet heb gedaan. Een uh, beetje uh, verwaarloosd. Verwaarloosd ja, ja. Vooral rommel opruimen. Ja. Dat, dat zal je vrouw zeggen, gewoon rommel opruimen en uh, de zaak gewoon eens eventjes... Uh, ze, op, mag een op, maken, ja, ja, ze mag ja. een lijstje maken, ze mag een lijstje maken voor ja, dat wat er... Oh, dat... Maar wel gezellig. Is gezellig, jou, uh, nou, ja, en, uh, we houden ook uh, veel van uh, met de caravan erop uit te trekken, ja. dus uh, dat gaan we ook zeker doen. En, ja, zo'n dorp laat je toch niet los, denk nee. ik. Nee, he, nee, want nee hoor, nee, we nee, hebben het hier reuzen naar ons zin en we blijven hier ook lekker wonen en we hebben prima. Dus uh, waarom zou je weggaan? En, ik ben altijd een strandmens geweest. Ik heb twee jaar op Ameland gewoond. Ook gewerkt destijds, ja. toen ja. ik uh, ja. eigenlijk in de begin 70e jaren... toen ik net van school kwam. En dat zei natuurlijk... Uh, ja. Was dat ook je ambitie om ambtenaar te worden? Of is dat pronk nee is gegroeid. gekomen? gegroeid ik werkte bij een aannemer, daar ben ik begonnen. Ja. In Limburg, bij de Rijksweg naar Bochels, uh, Heerlen. Ja. En daarna, zeg maar, uh, ben ik eruit om Rotterdam. Misschien ken je het Kleinpolderplein. Ja. Naar de Brienorbrug het stuk, toen oh, ja, ja, was ik ja, nog ja, uitzetten. Ja. Ja. Nou, met de baken om mijn rug over de zandvlaktes lopen. Maar ja, zo leer je wel het vak. Ja. En daarna ben ik uh, twee jaar richting uh, naar Ameland gegaan... Hebben ze me gevraagd om daar, uh, het eiland was nog totaal niet gereoleerd, om uh, zeg maar Nes en, uh, en buren, die twee gemeentes, oh ja. uh, de riool aan te leggen. En uh, de bestrating, nou ja, dan de uh, samen bezig, met de collega. ja en, uh, nou, dat was fantastisch werk. Ik wou net zeggen, het lijkt me wel een heel bijzonder. Ja. Project, heel leuk. Uh, heel leuk te ja, doen. En, uh, ja. ja, dan vergroei je ook helemaal met het, met, uh, met het strand. En ik ja. uh, ja. Ja. Ja. kom je zelf uit Delft, wij gingen altijd naar Kijkduin, Scheveningen. Ja. Ja. Ja. Dus uh, daar hadden we onze eigen maar spulletjes. Maar hoe kom je dan in Zandvoort terug? Recht. Via de provincie, na de ah, ambtenaar, sorry, ja. na, zeg maar de aannemerij. Kijk eens even, de hond. Na de, na de aannemerij uh, ja, dan ging het naar uh, de oliecrisis, ging het heel slecht ook hè, met, uh, met, in de bouw. Nou, toen heb ik aan mijn uh, stutten getrokken. Toen uh, ben ik uh, bij de provincie Noord-Holland kon ik werken. Ja. En toen uh, woonde ik in Maasland. Van Maasland Penden we heen en weer naar, naar Zandvoort. En, uh, nou ja, toen, kregen wij, toen hadden we nog provinciale huizen in Zandvoort. Oh ja, oh, Kon je ja. kiezen. Uh, tussen, tussen de hoofddorp, Zandvoort en Alkmaar. Nou, toen heb ik natuurlijk de kus gekozen. Ja, ja. En zo ben ik Leuk, in Zandvoort ja, gekomen. Ja, ja, ja. En, uh, Gaan, ja, ook blijven alle blijven huid. huizen. Ze dus, woon je nog steeds ja. in hetzelfde huis? Nee, nee, nee, nee, oh, hoor, nee <laughs> provinciale huizen. <laughs> nee, maar, ja, dat, ja. Dat, elk, elk jaar kreeg de provincie X-Aans huizen toegewezen voor hun uh, voor de ambtenaren. Oh, okay. uh, ja, dat is de politie dat had de gemeentelijke politie had dat en de, de brandweer had dat de, de, de brandweer meer, ja. en uh, nou ja en de provincie had dat ook. Ja, ja. Dus okay. zo zijn ook een heleboel mensen eigenlijk van de provincie in Zandvoort hier terechtgekomen. Ah, okay, nou. ja, ja. ja, grappig. Het is ja, dat is nostalgie. Ja. Uh, ja, nog ja, ja, Ja, Eni ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. hoe? We weten dat je het naar je zin hebt. Ja. En uh, dat je rustig met pensioen uh, kan ja. gaan. Ja. En uh, dat het goed overgedragen is aan ja. de volgende ambtenaar Om het gerusten. maar even zo te zeggen. Ik ja. ja. uh, kan niet anders zeggen. Veel plezier. Geniet ervan. Dank je. En, uh, Dank je. Als je wat te melden hebt. Dan uh, mag je, je altijd ons te vinden. Ons, uh, ja oké. Okay. Prima. Oké okay, dankjewel, dankjewel. Uh, dankjewel. We gaan naar muziek. We gaan lekker naar de muziek. Ja. Oké. Okay. Don't hide your heart behind the wall Don't walk alone the grey and dark night Look to the sky and you'll be alright There is a the sun for you to shine Look at yourself, what do you see? A child that feared to be alone Maybe a heart without a home. But someone's waiting there for you Like a river, wide and strong. Don't be afraid to trust the friends. So let your life. is Hans Houding. Goedemorgen. Hans, goedemorgen. En jij gaat het hebben over het Alzheimer-trefpunt, ja. Alzheimer heet het tegenwoordig. tegenwoordig. En jij hebt ja. iets te melden. En dat nou, ga ja. Je, ja. ja, te melden. Nou ja, ik wil in ieder geval... Kijk, het trefpunt is komende woensdag uh, is weer het, uh, het trefpunt... wat we elke maand uh, hebben in, uh, in Pluspunt in uh, Haarlem-Noord. Of in Zandvoort-Noord. Zandvoort-Noord, oh, Zandvoort precies, <laughs> naast de Vromaard. En het thema is hoe vertel ik het me naast. En het, waar het om gaat is eigenlijk dat er uh, mensen met dementie vaak zelf niet in de gaten hebben. Nog in, zeker in de beginfase, voordat de diagnose is gesteld, dat er wat aan de hand is. En de omgeving zijn vaak gaat, We hebben het toch meestal over oudere mensen. Niet altijd natuurlijk, maar toch veel over oudere mensen. En dat je dan de partner het vaak niet in de gaten heeft. En, uh, maar dat leidt dan vaak tot allerlei conflicten en nadigheden en ruzie naar elkaar. Omdat je het niet begrijpt. En, en ook tot, vaak tot verwijdering van vrienden en kennissen. Nou, maar ik, verbloemen ze soms niet. Want nou ja, vaak dat, weten en, ze het wel. M, he? Dat is natuurlijk een beetje ja. ingewikkeld. Dat, ja. m, dat, of je dat nou zomaar mag zeggen. Ik denk het mm. soms wel. Want mm -hmm. het is natuurlijk een, dat je... ja, Kijk, als je al 50 jaar of 60 jaar getrouwd bent. En je partner gaat dan ineens wat anders doen dan anders. Ik bedoel, de, dat de, valt wel op natuurlijk. Tot kort ja. deed hij ja. altijd keurig de rekeningen en de, de belastingen. En ineens laat hij de dingen liggen. En, ja. en uh, met het autorijden gaat op een boodschap. En dan komt terug met precies het verkeerde geeft kleine irritaties. Het ja, ja, begint ja. altijd met kleine irritaties. Die ja. je niet begrijpt van elkaar. Ja. Want waarom doe je nu zo? Dat deed je anders nooit. Of andersom bij, bij, bij, bij vrouwen die uh, het huis laten versloffen bijvoorbeeld. Dus dat zijn de kleine irritaties. Pas als je, als je merkt dat er, wat, dat er toch wel wat aan de hand is. En je gaat naar de dokter. Of je, je komt tot een diagnose dementie. Ja dan, gaat, dan vallen natuurlijk de schellen van de ogen. Zoals ja. ze zeggen. En dan zie je wat, het, wat aan de hand is. Maar ondertussen is er dan nog veel leed geschiet. Ja omdat er, uh, ja, nou goed, dat moet je dan... Nou, achteraf ben je dan misschien wel... Uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan schaam je je of dan uh, maak je jezelf verwijten dat je dat gedaan hebt daarvoor. Maar het lijkt wel vaak tot verwijdering. En het is goed om dus al heel snel... Eigenlijk, die, eigenlijk vinden wij het heel belangrijk dat je al heel snel die diagnose, tot die diagnose komt. Want dat geeft, geeft helderheid. Het is ook heel vervelend als je weet dat iemand dementie heeft. Maar aan de andere kant, als je het dan maar weet... Dan kan je ook je maatregelen treffen. En zeker in de beginfase is dat helemaal. En dat gebeurt niet, hè? Zo en dat snel, gebeurt nee. veel te weinig. Ja. ja, het gebeurt natuurlijk veel. Wel. Ik moet dat altijd nuanceren natuurlijk. Maar het gebeurt inderdaad, Gerry veel te weinig. En dat zouden we veel meer uh, moeten benadrukken. Van wat is wat zijn de verschijnselen En daarom heb ik toch ook nog eens goed gekeken in die cijfers van Zandvoort. Want ik was een paar weken geleden was ik toevallig op Tessel. Dan ben ik ook in de Alzheimer Café heette daar nog geweest. Nou, mm -hmm. ik schrok me, Nou, ik schrok niet. Ik was perplex van de van de opkomst, die er was. Uh, er 60, 70 man in in Het café van Tessel. Dat, dat is een gemeenschap van nog veel minder op heel Tessel, wat is natuurlijk ja. groter, al die kleine gemeenschapjes die komen daar dan naar den Burg en dan zitten daar 60, 60, 70 man zitten daar elke maand in het café om over dingen te praten, dementie betreffende. Nou, op heel Tessel wonen minder mensen nog dan in Zandvoort, ja. buiten, buiten de, de seizoenen om natuurlijk. Ja. En als je ziet dus... Uh, en toen heb ik eens gekeken, hoe zit het nou in Zandvoort? Er wonen ongeveer 16.000, 17 17.000 inwoners. En er, is de, er zijn 25 procent... Moet je nagaan, toen ik mijn studie ooit begon in de 70e jaren... hadden we het over een vergrijzingspercentage van 13 Dus inmiddels 25 in Zandvoort. Dus dat betekent dat... Uh, even kijken, eens. Uh, hoeveel had ik eruit gerekend? Dat er uh, 25% van de inwoners, dus 4000 mensen hier in Zandvoort, zijn ouder dan uh, 65. Ja, dat klopt. Ja. En daarvan moet je zeggen, zijn weer 5%, 5 heeft dementie. En er zijn ook ja. getallen in, ja. van Zandvoort. zijn allemaal statistische getallen, dat er ruim op dit moment zijn als even kijken hier keurig voor mijn neus staan. Er zijn, in zijn er nu uh, nou inderdaad 400, ruim 400, 450 mensen met dementie. Zouden er moeten zijn volgens Bartjes, zoals de statistiek. Maar die nou, staan niet geregistreerd? Die zijn niet goed geregistreerd. En ook zeker nu uh, vroeger hadden we case management. Want case management is nu een beetje een dingetje. Het loopt niet helemaal zoals wij graag willen dat het zou moeten lopen dat nee, ja. zeg ik nou? Het loopt niet zoals we graag zouden willen dat het zou lopen. Er zijn dus ruim 400 mensen in Zandvoort met dementie. Nou ja, wij, zien ze, wij zien die mensen. Maar hoe, hoe, hoe, hoe, hoe kom je daarachter dan Hans? Ja, nou ja, Dat is een goede vraag. Hoe komen we daarachter? Hoe bereiken we die mensen? Want het is ook heel veel. En ik heb ook nog eens gekeken naar de huishoudens. In, in Zandvoort zijn heel veel een, eenpersoonshuishoudens. Dus dat betekent dat onder die ouderen ook nog. En onder die ouderen met dementie ook nog heel veel alleenstaande zijn. Ja. Nou, Dat is eigenlijk wel een zorgelijke ontwikkeling. Want die mensen zitten dus thuis. Ja. dementie, dementen te zijn. En vaak ja. natuurlijk in de beginfase. Dus dan is het allemaal nog te gaan met dingetjes ja. fout. Hè? Dan wordt er niet meer goed gegeten. Of het huis uh, vervuild. Of al dat soort dingen. En dat wie wie, wie dat zou gegeven. dat nou moeten signaleren, denk je? Is dat, zijn dat de artsen die dan nou ja, regelmatig is, moeten kijken? Of is het, is nou ja, het uh, de buurvrouw? Wat, wat verwacht dat, je? Ik denk, dat, nou ja, het is... We, we, we, gaan, nou, we hebben vorig jaar, tijdens de wereld Week een actie gedaan van uh, dementievriendelijke samenleving. Dus er zijn als, het is ook een speerpunt van onze organisatie Alzheimer Nederland, uh, van onze afdeling in zuid kennemerland om dat tot een speerpunt te maken. Dementievriendelijke samenleving. Moet ik ze eerlijk zeggen, ik ben ook met de wethouder. Uh, help me even zijn zijn naam. Bluis. Uh, Bluis, Bluis. Precies, gert Bluis. Daar ja, heb ik vorig jaar ook een goed gesprek gehad, ook ja. tijdens die. Heeft, is of wil dat ook wel. Ja, we hebben natuurlijk nu de crisis gehad in de gemeenteraad. Ik weet niet of dat nu weer een beetje het gaat nu weer een goed. op orde is. Dus we moeten dat weer op gaan pikken. Ook om te kijken, hoe kunnen we, hoe kunnen we die mensen. En Bluis wil er zelf ook wel over nadenken hoor. Wat dat betreft is dat wel is je er wel bereid om te kijken, hoe kunnen we mensen bereiken? En dat moet denk ik via welzijn. Ja, en welzijn, ook als buren. Ik denk ook als buren, dan kun je ja, dat ja, ook signaleren. Ja. Ja. Right. En dat kun dat. je dan, dat, dat ja. kan. Maar ja. of ze ja, maar ja, wat doen die buren er dan mee? Dus er moet ook nou ja, nog wel een punt zijn dat het natuurlijk ja. ergens naartoe komt. Dus het moet ja. een soort. Ja, en het is lastig hè? He, ja. Want het is heel ja. lastig om bijvoorbeeld. Uh, dat, dat te signaleren, hè, sowieso. Want ja. wie is, wie is, ook wat is, het is, is he? moeilijk. Wie is, is een ook deskundige een... en heeft verstand nou, je van. Je hebt niet per se helemaal kennis van dementie. Nee, maar je kan, je kan het wel nergens zien. Dat, dat het niet pluis is, ja. we dat Ik maken. heb hè. bijvoorbeeld uh, van een mevrouw, uh, dat was de buurvrouw van iemand uit de wijkverpleging ja. waar ik kwam. En ik signaleerde ja. bij haar dingen dat ik dacht van, dat klopt niet. En uh, daar heb ik uiteindelijk de huisarts ja, uh, ja, over geweld. Ja. Ja, het punt is, maar je mag, weet, mag je dat? al? Nou, dat ja, is dus beetje, de vraag. Ja, maar mogen, mogen. Je kan natuurlijk, ja, mogen nee, dat klopt natuurlijk wel. Je moet, het zijn natuurlijk allemaal wetten en regels. en, en maar, procedures, wezen, maar uiteindelijk gaat het toch om die persoon die je graag wil helpen. En dan doe je het op een misschien een onorthodoxe manier. Maar ik denk wel, ja. Soms ja. soms. Som, dan help je wel. Ja. En of je dat nou per se de huisarts moet doen of. Uh, ja, maar waar in anders. Zijn of nou, zijn, dat is. Dat, dat, dat, die hebben de, de, natuurlijk bij de welzijnsorganisatie de wel zo'n registratiepunt. Ouderenwerk misschien wel bij het loket, maar misschien, ja, misschien moet je dat ook wel bij de huisarts doen of bij de praktijk. Nou, misschien praktijk is dat een idee om, om aan te geven hè, bij, bij ja, mensen ook ja. in het algemeen ja, uh, om, ja. om te zeggen: van, waar kun je nou ja. naartoe gaan als ja, ja. je bijvoorbeeld ja, ja. weet er is een buurvrouw of er is ja. iemand ja, ja. die je waarvan je denkt, ja, ja. hé, hey, die woont daar, maar ik heb het idee dat dat niet goed gaat. Ja, ja. Want je ziet soms mensen in een supermarkt ook dat ik ja. denk: van nou, ja. dit is niet. Niet helemaal oké okay. ja. waar kun je dan naartoe gaan ja nou dat is een dat zou ja. ja dat ja, is toch ja, dat belangrijk is hoor zeker. dat is heel belangrijk dat is ja. een goede vraag nou misschien is dat wel een punt waar we dan uh, hoe, dat, dat wel een belangrijk ding is van maak nou zorg nou eens dat er een punt is waar je dat kan melden een, een, een, een, telefoon, een, een telefoonnummer of een weet ik wat nummer ik ik ik denk eigenlijk dat je dat vooral ja want vaak zijn zou moeten ook, doen maar ja, goed dat ja. kan je kan je zien vaak probeer je het, heb ik dat bij mij ook ja. als buren dat probeer je het via de kinderen ja, ja, als, als die, die er zijn. Als die als zijn. Als je zijn. Zijn. Nou ja, als je dat die is. Die kent, dus de kinderen. Die ja. kinderen kunnen dan naar de ja. huisarts ja. gaan. En dan ja. kan er iets gebeuren. Ja. Want. Ja. Ja. Hè? Dat is dan kan. weer hoe je het dan weer kan. Ee, van vaak weten die kinderen dat ja. ook niet eens. We hebben natuurlijk nu die wijkgerichte zorgen in ontwikkeling. Daar is ja. ook nog wel het een en ander ja. over te zeggen. Ja. Daar zou de huisarts ook een belangrijke rol in moeten hebben. Maar wij zien nu ook, ook uit het van, uh, van, uh, uh, van, van de inventarisatie van. Ik ben even de naam van die van al die mantelzorgers. Hoe, ja. hoe we er gekeken hebben, Dat er eigenlijk minder in onze regio, een onder, ondervraag is van, van naar, naar case management. Waarom? Omdat het gewoon niet goed meer bereikbaar is. Nee. We hadden natuurlijk een paar jaar geleden al de draagnet. Iedereen wist wat draagnet was. Nou, daar kan, kan je ook best wel, daar zal ook wel wat op af te dingen zijn, maar het was wel een organisatie die, die goed liep. En iedereen die maar het een beetje niet pluis, alsof die diagnose dementie het Ook via bekende magasthuizen, via de huisartsen. Die bekend, kan bij. Ja. Was bekend bij ja. Draagnet ja, en werd klopt, dan vervolgd. Ja. En dat is nu ja, opgenomen in de wijkgerichte zorg. En dat is toch. Onze ervaring is toch dat er nog heel veel. Dat de mensen het dus niet kennen. En als je het ook niet weet. Ja, ik bedoel. Ja, wel, voor, ja. voor mij en jou is dementie. Ja, is, is, is gewoon dat. dat, dat ja, we weten precies wat het ja, is. Maar ja. als je er voor het eerst mee geconfronteerd wordt. Dan weet je ook niet wat we het, weet het is. Dan ben je ook helemaal niet bekend kent Natuurlijk, ermee. Ja. Dus het is allemaal nieuw en dan moet je ja. wel een weg zien te vinden erin. Ja. En daar moeten we, denk ik, veel meer in zien. En leren. ja, en goed, en ik denk om dan toch, toch even terug te komen te halen, Ik denk dat wij daar ook wel een rol in kunnen hebben en moeten hebben. En uh, nou ja, ik ben ook nu met uh, welzijn, uh, met, uh, met, met, met Pluspunt, zijn we aan het kijken of we ook wellicht iets nog iets anders kunnen doen. Misschien moet ook eens kijken naar de blauwte. Met de blauwte gaan niet... Nou ja, er, er zijn ja, iets meerdere gaan, plekken. Er ja. ligt misschien wat meer centraal ja. dan uh, pluspunt. Dat, dat weet ik. Ja. Ja. zou kunnen. Ja. Ja. Ja, dus daar zijn we, gaan we de komende tijd ja, over goed. nadenken hoe we dat gaan doen. En ja, goed het Alzheimer-trefpunt, ja, dat zou dan een mooi punt zijn om daar je informatie... want dat gaat helemaal niet per se. Misschien is die, die naam Alzheimer schrikt mensen soms af. Het zou ook best wel eens kunnen zijn dat mensen het hier in zand voor de cultuur... is van we houden het graag onder de pet. Ja. Nou, dat is ook zo, ja. ja. In Tessel, blijkbaar is dat minder, zeg ik dan maar even, dan hier in Zandvoort. Waarom hoef je er toch niet voor te schamen? Ja. Dus zeg maar ja, mensen doen ja, dat misschien. En je loopt niet graag met je ellende te kopen, nee. maar het is natuurlijk nee. wel zo. Ja. En het moet, je moet het ik, delen. Ik zeg: uh, nogmaals, ik heb een tante van uh, 93, sinds uh, gisteren is ze 93 geworden. Okay. En die. die zit in, natuurlijk in zo'n fase waarin ja. zij dingen vergeet. En ja. ik haar daar dan voorzichtig ja. zeg, maar ik, ik heb dat al gedaan. Of uh, misschien ben je het wel vergeten. Ja, nou ja, jij gooit altijd alles op dat ik ja. dat vergeet. Dus het is een heel ingewikkeld gevecht. Wat die mensen fekel. met zichzelf leveren Enigzijn. ook natuurlijk. Het is een vorm van ontkenning. Anders ja. is het ook natuurlijk een soort angst. Want stel dat het zo is. Want ja, elke ja, is ook ouder weet is, natuurlijk... Of, natuurlijk uh, ja, ja. ja, een vaag gevoel van er is iets mis. Maar daar wil ik niet ja. mee te wat, koop lopen. Want, wat, ja, ja, want het wordt ja. niet beter. Nee, dat is ook altijd. Wel, ja. Dus het is ook een... Uh, een bedreigend perspectief zou ik maar zeggen. Voor ja, mensen kan ja. dat zijn. Dus dan, dan, dan houden ze het een beetje af. En dan zeggen, dan bagatelliseren ze ook. En dat zie je heel vaak, zeker in het beginfase. Dat mensen hun klachten bagatelliseren. Enerzijds omdat ja. ze zichzelf niet goed bewust zijn dat ze ja. het hebben. Dus dat, dat, hoort, dat hoort eigenlijk bij zeg maar, de ziekte. Dat hoort bij, de Hoor, ziekte, bij, Hoor bij die anderen andere, andere. en niet bij hun. Ja. Ja. Dat, dat, dat is altijd wat ze zeggen. Dat is zo gaan, die dingen. Ja, dus je moet, ja. je moet eigenlijk we zouden veel meer in openheid en daarvoor is een, ja, een samenleving die wat meer uh, alert is op de Klopt. dingen ook met met de Er is nog wel is wat werk te doen hè. Doen. Ja precies. Ja, nou in ja. ieder ja. geval uh, woensdag dus gaan we naar Woensdag over ja, precies. Ja. En ik hoop dus dat er veel mensen komen. De opkomst is bij ons altijd helaas niet Hoeveel zo groot. komen we er? We komen nou, nou goede tijden komen er twintig man. Dus we zijn nog niet aan de tesselse cijfers van 60 toe. Maar het nee. Zo, nee, je weet het niet zo niet. Twintig man vind ik mooi als ze komen. Goed, dat is een uitdaging bij deze. Woensdag. -punt woensdag. In, of een in pluspunt moet ik zeggen, heet dat ja, in ja. Uh, half acht, hè? Ja, op de Vlemmingstraat 55. Als het met trefpunt. Dankjewel Dank je wel voor je konden, Hans. Komst, uh, Hans. Ja. Uh, Tot de volgende keer. gast zit bij ons aan tafel. Ja, De spannend. ode aan Zandvoort. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kan, ik kan me ligt, herinneren dat daar. je hier was. Uh, toen ja. was je ook uh, bij ja. mij uh, in het programma. Uh, toen je uh, zeg maar bij, begon he? met het, uh, het, het project. Ja. En uh, toen had je wat uh, boeken bij je van uh, uh, Heemsteden Heemstede, of Heemsteden. En Elisse. Ik was zeer aangenaam verrast door de inhoud ja. toen van uh, die bladen en dacht van nou, wow, als dat toch hier zou kunnen. Komen. Dat zou toch wel geweldig zijn? Nou, het is je gelukt. Ja. gelukt. Het is je gelukt. Er ligt hier een exemplaar uh, bij ons op tafel. Wij mogen hem mogen niet inkijken. In in nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik, ik, vind ik, nee, al, nee, nee ik, ik vind het niet flauw. Ik vind nee, het volkomen nee, begrijpelijk. Het want cadeau, maandag uh, wordt het uh, de eerste uitgereikt. Uh, uh, je vertelde net dat, dat aan uh, een nieuwe bewoner van Zandvoort. Die krijgt het eerste exemplaar. Die komt op de Zuidboulevard wonen en die is gelijk geïnformeerd over alles wat er in het dorp te beleven is en hoeveel bijzondere mensen er hier in het dorp wonen, want dat is zo... Meteen op de hoogte, Dat is wel eigenlijk ja. de insteek. Ik heb ja. gisteren gezeten met de burgemeester en hij is ook de enige de enige standwoord die hem gezien heeft. Nou, en weet ja. je, de, de burgemeester Nick, die is, uh, die is absoluut in staat om dat onder ah, de pet natuurlijk. te houden en dat, dat om dat, dat geheim te bewaren, ja, om het dus, maar even zo te de zeggen. De burgemeester gaat het eerste exemplaar wat je zegt uitreiken aan de ja. nieuwste inwoner. Ja. Hij heeft net de sleutel gehad. Hij komt met zijn gezin vanuit Bloemendaalvrouw. Twee kinderen. Bob Mantel heet hij. Okay. En uh, van ons was het idee. Op deze manier leer je meteen je hele dorp kennen. En uh, ja, welkom ja. eigenlijk. Ja. Uh, ja. Want het plat representeert echt wel... Uh, wat het dorp is. Ja. De sfeer die daar hangt. De mensen. Het omhelst ja, alles. Het, af, ja. het, het, het, het is ja. eigenlijk Leuk. een soort luxe gemeentegids. Als ik het ja. zo even... Uitgebreide, een uitgebreide, uitgebreide luxe, luxe gemeentegids. Gemeente. <laughs> ja, maar zo is het wel. Want ik, ik begrijp dat, althans als ik dat even van die andere exemplaren kan herinneren, is dat er uh, allerlei dingen staan over activiteiten die er in het dorp zijn. Over bijzondere mensen die hier wonen. Over bijzondere organisaties die die er in zo'n dorp zijn. Ja. Dus dat wordt allemaal uitgebeeld in dat boek. En veel foto's. En heel veel foto's. Dat, ja. Ja. Dus dat is toch ook een manier om te zien wat er nou allemaal in dit bijzondere dorp gebeurt. Zeker. Wat betreft de foto's, er zijn 483 foto's ja? in. We oh. hebben het geteld. Prachtig. Uh, en, en 157 artikelen uit okay. mijn hoofd van ja. wisselende lengte. Dus ja. we gaan in tekenen tot de ja. gaan we echt wel heel erg de diepte in. We ja. hebben interviews van uh, 1500 woorden, ja. maar ook stukjes tekst, kleine quotes... Ja. over de verenigingen. Wat, wat ik een heel mooi item vind... is dat we een aantal vrijwilligers... Uh, juist de stille krachten... Uh, achter de schermen nou, het hebben. het van, zet En zet die zijn er wat over gehad. He? Ja, ja, ja, zeker in Zandvoort. Heel veel. Heel veel. Er is een ontzettend actief uh, verenigingsleven... En ik denk dat jullie qua vrijwilligers niet hoeven te klagen. Nee, klopt. nee dat klopt. Dat, nee, klopt. Ja, dat zijn wij uiteindelijk wij zijn ook. ook. En allemaal. Cor is dat ja, is ook. Vrijwillig bedoel, zonder weer. vrijwilligers draait de radio hier ook niet. Nee. Maar ook de, de, de reddingsbrigade niet. Ja, de, de, de, de pluspunt, de brandweer. Pluspunt, het, is, het is echt veel. Noem maar nee, Dat op. sluit echt wel aan ook met wat wij voor ogen hebben. Het is echt wel wij voor elkaar. En ja. Dit blad had er gewoon niet kunnen komen. Zonder dat uh, 119 bedrijven, instanties en ondernemers uit het dorp. Uh, veel, de financiële hé, dit, impulsen ja. aan hebben gegeven. Ja. Ja. 190. Ja, heb je mensen speel. moeten afwijzen? Nee. <laughs> als, nou ja. nou, als, we hadden dat ook niet gedaan, want dan hadden we hem dikker gemaakt. Oké, okay, okay. want ik, ja. ik moet je eerlijk zeggen: het is een pil. Het is een pil 180 nou? pagina's. Het is waanzinnig. Ja. Want het is ook per gemeente nog wel verschillend. Hè? Want ik we hebben heb hem één keer dikker gehad, maar eigenlijk 180 pagina's. Is jullie streven ervoor. ook om de betaalde inhoud niet dikker te laten zijn dan een derde deel. Mm -hmm. Dus er zijn van deze 180 pagina's... 60 pagina's op een redactionele manier gevuld... met artikelen over de ondernemende dorpsbewoners en hun bedrijven... Mm -hmm. Ook met de insteek, leer hen beter kennen. Echt, als je meer weet over de drijfveer of de pareltjes uit de week van de ondernemers en de bedrijven. Dan doet dat in onze ogen ook weer wat met de gumfactor. En dat is waar. de drempel gaat dan omlaag. Dus leer elkaar beter kennen. En uh, ja, dan, dan gaat dat ook verbinden, wat ons betreft. Ja. Ja. Nou ja, ik denk dat er. Ja, zo werkt. Zeker, omdat hij natuurlijk bij elke inwoner in de bus komt, dat er zeker mensen zullen zijn die bepaalde dingen zullen zien waarvan ze geen Niet idee wisten. hadden dat dat bestond. Ja. Of dat die mensen er waren of dat dat bedrijf er misschien was. Dus het heeft een zo grote impact. functie en, en impact inderdaad. Het is, het is, ja, ik, ik was vanaf het begin erg enthousiast erover. Ja, ik vind Leuk, het echt he? heel erg bijzonder ja, dat, dat dit gebeurt. We hebben best ook gedaan om de inhoud uh, zo gevarieerd mogelijk te laten zijn. Ja. Vooraf hebben we... In september was dat. Hebben we gezeten bij Beach Club 10. Met een uh, vertegenwoordiging van uh, Zandvoorters. Dus daar zitten uh, mensen met, met verschillende visie op het dorp. De een vanuit de historische kring. De ander is een jonge ondernemer. De volgende is een jonge vent die uh, bij de voetbalclub zich actief maakt. Dus zo iedereen kent andere mensen en heeft andere zo herinneringen. Kom je, zo kom je aan dan. Ja, en aan de hand van ja. de input van deze ja. mensen. Hebben we de inhoud ook wel in elkaar kunnen puzzelen zodat we ook het gevoel hebben van iedereen gaat zich erin herkennen. Dat het niet een blad wordt voor een klik. Dat een bepaalde onnemend horen getoven mensen nee, zien. Nee, nee. Als ja. de import, als de mensen met beperkingen, als de nieuwe bewoners in Spalier bijvoorbeeld. Ja, ja. Uh, alles meegenomen. Ja. Nou ja, alles. In ieder geval de intentie tot een heel breed en compleet beeld schetsen. We kunnen nooit compleet zijn. Nee. Maar we willen het wel. Ja, nou, ik denk dat je er toch wel aardig in geslaagd bent. Uh, ja, wat hè? ons betreft. En ik hoop dat uh, ja. de inwoners van Zandvoort uh, ons dat ook gaan laten weten. We hebben een eigen site, uh, aan.nl ja. ja. Ik heb een vakje aangemaakt uh, waar mensen reacties achter kunnen oh, laten. ja, leuk. En uh, ja, wij zijn heel enthousiast. Hopelijk maandag uh, de genodigden, de ondernemers en het team. Een aantal speciale genodigden ook. En daarna gaat de scouting Stella Maris, uh, Sint Willibrordus, vanaf dinsdag overal huis uh, huis Ook weer zo'n vrijwilligersgroep ja, die ja. dit ja. weer doen. Ja, maar ja. dan gaan ze er wel voor betalen. Dit is geen vrijwillig. Ja, nee, dit is echt okay. een berenklus. Ja, het is een klus, klus ja. weer, uh, Nou, ruim 10.000 kilo papier wat er verstuit ja, gaat worden zo. door die kids. Um, dus dat is geen geintje? Nee. Maar ze gaan het wel Serieus, doen. Uh, serieuze business. Ja, daar mogen we leuk. hard voor klappen. Dus ja. Uh, ja, ja, ja. als jullie ze vrienden ja, zien komen. Ook ja, dan want dan al je eraan. ze. Je ja. hebt ze wel nodig om ze het te doen natuurlijk. Ze moeten er komen. Exact. En, uh, ja. Ja, nee, en ook dat vinden we leuk. Dat het gewoon weer voor de, voor de kids hier in het dorp is. Dat zij er later een, uh, wat moois mee kunnen doen met hun uh, ja. eigen speltak. Heet dat dan. Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Ben je tevreden, Edith? Ja. Ik ben wel een perfectionist hoor. Dus ja, ja, ja, ik zie ja, ja. Een, uh, <laughs> nou ja. Een metafoor is echt een vlekje links of rechts. Ja, ja. Maar, dat, uh, maar je hebt ervaring tot ja, nu toe. Hè? Wat, wel, ja. wat kost dat nu voor tijd totaal per project, om het maar even zo te zeggen? We zijn hier in februari begonnen, 2016, jaar, om de ondernemers te benaderen. Dat was toen nog rustig aan. Ja, uiteindelijk ja. is natuurlijk het gas er sneller op gegaan. Ik denk dat we zo'n half jaar bezig geweest nou, heel zijn. Heel intensief. hè? Intensief met het benaderen van de ondernemers. Warmbad overigens. Ondernemers ja. hadden er heel veel zin in. Leuk. En Leuk. hebben ons initiatief echt uh, omarmd. Fijn, uh, echt heel fijn voor ons om uh, dat enthousiasme te merken. En sinds september zijn we bezig met de redactionele inhoud. En, en dan appel, is het uh, de artikelen. Ja. Uh, eerste onderwerpen vinden en bepalen. Artikelen inhoud geven en uh, het ontwerp en de realisatie. Kun je zeggen dat dat toch ook wel weer heel erg anders is per dorp of per stad? He, want zo'n dorp heeft natuurlijk een totaal ander plaatje dan bijvoorbeeld Lissen, om maar even wat te noemen. Ja. Ik bedoel, wij zitten aan de zee, zij de zitten kusdorp, tussen de bollen. Een uh, ja, ja. is, de is, is, een, is een andere insteek. Uh, Maakt het dat moeilijker of is dat eigenlijk, maakt dat niks uit? Zandvoort was voor mij één groot feest. Oké. Okay. Oh, nou, wat heerlijk is, om te leuk. horen. Ja. ja, en mensen hadden er, wat ik net zei, hadden er zin in. Uh, men kent elkaar heel goed, ja. maar staat wel gewoon uh, erop voor van: ik vind dit leuk en wij doen graag mee met ons bedrijf. En bijvoorbeeld als ik het vergelijk met Lisse. dat is ook een heel erg uh, uh, hechte plek. Mm -hmm. Maar daar. ...keken ze echt wel wat de buren deden. Als de buurman oh, nog niet ja. doet, oh, ja. doet, dan doe ik het, doe ook, ik het niet. ook niet. En ergens moet iemand een begin van een domino-rijtje <lacht> zeg maar, zijn. Ja. Ja. En dat was in Lisse heel ja. lastig om één van hen te worden. En dat is hier anders. Ik ja. denk ook dat dat komt omdat jullie natuurlijk een half jaar uh, een dorp zijn. Ook voor van mensen de van buiten. Ja, ook dat. Ja. Ja. Ja, we zijn het gewend. Hè, ja. Met ja. andere. Dus ja, ja. ik ja. denk stand maar... voor te staan meer open. open. En, ja. Ja. Uh, ja, ook dat dit is juist een keer voor uh, onszelf. Uh, ja. In plaats van. Uh, er wordt vaak wel uh, uh, geadverteerd. Maar dan toch om de toerist. En nu gaat het om de anderen. Dat zeg je inderdaad heel goed. En nu gaat het om de mensen in het dorp. En ja. Om, uh, ja, dat wij voor ja. elkaar. Ja, ja. Ja, dat ja. sluit wel aan. Nou, misschien is dat ook ja. wel weer een manier uh, om uh, mensen enthousiast uh, te maken over hun eigen dorp. En dat ze eens moeten stoppen verkeerd, met uh, te, dop, ja. te, te mopperen. Maar eens moeten kijken naar wat er allemaal. Wat we hebben. Hè? Wat we hebben en hoe. Hoe fijn het eigenlijk dat het waarderen. Het is, het waarderen. dit dorp. Ja. Ja. Ja. Dat is wel is dat er niet dan? Nou, het is er wel... Maar er zijn toch ook wel heel veel mensen die toch wel heel negatief zijn, vind ik. En misschien is dit wel even een, een reality check. Voor ja, de zeker. Voor de negatieve mensen zo van... Ja, het mag dan wel. Natuurlijk, er is in elk dorp is er altijd wel wat te rommelen. Maar er zijn zoveel positieve dingen. En die worden hierin benadrukt. Ja, en, een, en zichtbaar gemaakt. het is het hier is. Ja. En zowel qua mensen, de, de sfeer, de zee... Ja. Uh, ...enorme rijkdom. Ja, nou dat is het inderdaad. Rijk zijn we hier. Dat kunnen we dat wel zijn zeggen. Dat we Ja, precies. Nou ja, nogmaals. We mogen, we mogen er niet, niet in kijken. Het kriebelt wel. Het he? He? Het voor wel mij ook mee. hoor. Ik hou hem met moeite dicht. Ik zou heel graag hem doorblijven. Je nee, nou, kan ook uh, niet in kleen. Een kleen. Van, nou Dit vind ik eigenlijk zo bijzonder. Dit wil ik eigenlijk toch niet aan Nou ja, Wat onthouden. iedereen kan zien. Op de, op de voorkant staat uh, Mink van der Meulen. Een ja. vrouw van uh, 85 ja. jaar. Die ja. uh, les heeft gegeven aan uh, nou ja, zo'n duizend kinderen in uh, Zandvoort. Ja. Die heeft natuurlijk generaties meegemaakt... Uh... Zowel op school als later ook uh, als ambtenaar van de burgerlijke stand. Ja, ja. We hebben een heel mooie interview met haar gehad over uh, nou, haar leven. De hobbels en bobbels die ze is tegengekomen. En, uh, ja, je, haar, je ziet het nog uh, steeds overal in het dorp. dorp. He, want ja. bij elke, ja. bij elke, elke al, officiële gelegenheid de is ze ja. erbij. En ja. bij de concerten is heel ze erbij. Ze is ja. erg ja. betrokken. Ja, dat is een van de pareltjes waar wij een, uh, een spot op hebben gezet. Ja. Ja, dus en, en die leuk. kinderen, want ik mag het nou toch gewoon vragen aan je. Ja. Die, die twee Kinderen die daar in die hoek uh, staan? Ja, we hebben een, uh, een reeks van. Uh, <laughs> moet ik even naar hun namen spieken. Hè? Oh, je slaat <laughs> hem open. <laughs> uh, da, da, da. Was dat niet de kinderburgemeester? Twee of de jongetjes, Mees Vink en uh, Jay Tolmeijer. We hebben een een viertal pagina's hebben we zandvoorters gefotografeerd. En we hebben aan hen gevraagd wat betekent zandvoorters. Oh, okay. zandvoort voor jullie. Net als liefde is heb je ja, ook ja, zandvoort ja, ja. is ja, ja. in ons geval. En dan mochten ze zelf op een groot vel papier schrijven wat zandvoort voor hun betekent. En uh, ja, de ene heeft het juist over de sportieven. De ander over de zee. De volgende. En deze jongetjes zeggen dat ze lekker samen kunnen spelen met hun vriendjes. Nou leuk. Nou, dus, eh, ja, Het gaat om de thuis. belevenis ja, inderdaad. Ja, ja. Op allerlei ja. manieren. Dat klopt. Nou ja, ik uh, zou zeggen... Uh, uh, Wij tot, uh, moeten afwachten. Tot maandag. <laughs> ja, op dinsdag overal ja? op de mat. Ja, en precies. als mensen hem nog niet hebben, uh, wees niet nerveus. Dus het, komt, en, uh, nerveus uh, het, het komt. Ze in, gaan echt, elke brievenbus wordt hij ja. naar binnen gebracht. En ja. uh, tot met het weekend zijn ze bezig. Ja. Ja, precies. En Edith, is die dan ook daarna nog te koop? Ja. Voor uh, bijvoorbeeld de ouders van uh, deze jongetjes die op de omslag staan. Ja. Uh, wellicht dat opa en oma buiten de dorpsgrenzen wonen. Ja, ja. Dan is hij te koop bij de Bruna Balken En ja. dat grote Krocht. Ja. Dus zandvoorters die een extra exemplaar willen. Of die mensen van buiten het kopen. Ja, bij wijze van spreken oud buren die verhuisd zijn en je gaat naar hun verjaardag. Leuk Want, cadeau. Ja, in, uh, wat een idee, inderdaad. Cadeau. Dat ja. is een hartstikke is veel mooi cadeau. Er gebeurt dat uh, familie die uh, geëmigreerd is. Die uh, ja. liet vervolgens op de Facebookgroep van ons achter... Uh, Kijk, ik heb hem gekregen. Mijn broer <laughs> heeft hem opgestuurd. Ja. Voor ja, hem ziet nee. te koop bij de Bruna. Oké. Okay. Ja. Ja. Voor tientje 99 99. nou dat is geen geld voor dat mooie blad een ode Absoluut. aan uh, Niet. ode aan ja, ja. goed ja. nou dank je wel Jullie... tot, Edith. tot uh, maandag ja. Uh, ja. Uh, we zien elkaar en uh, we gaan uh, een uh, muziekje draaien en daarna willen we graag de agenda doen kan dat, dat nog of tijd? moeten we eerst de agenda doen er is geen tijd hè de wij gaan de agenda oh, gaan we doen maar goed. Uh, we beginnen bij dank je wel en uh, tot maandag graag uh, tot 15 ja. maart hebben we expositie van Mondriaan tot Dutch Design in het Zandvoort Museum. Ik heb gehoord dat dat een prachtige expositie is, is. Tot en met 15 februari is er bij Pluspunt ook een expositie van schilderijen van Ria Reewijk in de Vleemingstraat 55. Ja, morgen is de Rommelmarkt in de Krocht van 10 tot 4. Uh, je kunt je aanmelden bij... Uh, Roy van Roy Buringen. Van Buringen. Uh, on Air Defense. Uh, uh, of je de gaat site. even bij de krocht langs en dan hebben ze daar ook ja. al ja. dingen. Ja, en op 29 januari morgen is er weer. Oh ja, vandaag is de rommel, ja, dan, is vandaag. Vandaag, ja. ja. morgen is uh, weer muziek op de zondagmiddag bij Studio Anthony, Oosterparkstraat 44. Dat is hierachter van 4 tot 6. Ja. Dan hebben we 1 februari het Alzheimer trefpunt. Thema, hoe vertel ik het mijn naaste? Daar hebben we het net over gehad uh, met Hans. Praten over dementie, dat kan dus ook bij de Vlemingstraat 55 in Noord. Dat begint om half acht. Ja. Uh, 3 februari is er de kinderdisco, daar had Albert het ook net over, tussen ze, uh, kinderen voor, van 6 tot 12 jaar. Ja, en, dat en het is thema is safari, ja. uh, dat is hartstikke leuk, jungle safari. Entree 2 euro en bij Rens de Wit kun je meer informatie daarover krijgen. Dat is 06 371 68976. Het is Leuk, mijn zoon die is nu 32 en die ik ging, ging, die ging ja. altijd naar de kinderdisco. Ja, ja. Een groter plezier kon ik hem niet doen. Ze ja. konden zich heerlijk uiten daar. Ja. Dan is er 5 februari, dat is volgende week zaterdag, denk ik. Hè? Ja, de Comedy Night ja. bij Amsterdam Beach Hotel. Van 8 tot 11 uur. Dat kost 6 euro en ik kan jullie dat van harte aanbevelen. Want dat is waanzinnig dat is heel leuk. grappig. Ja, ja. Dat Dan is er 6 februari in de lunchbreak in de Haltestraat 57. Eddie Walli... Memoriam, dat is die zanger. Hè? Ja, die Belgische, Belgische zanger. zanger. Met en... een beetje levensmuziek. Ja, leuk. Dus zijn muziek wordt gedraaid en er zijn Belgische hapjes. En het is van ochtends 8 uur tot 10 uur. Ja, hartstikke leuk. Nou, dan hebben we de woensdag is dat, hè, ja. denk ik. Ja. Uh, Cinema Nostalgia voor de film De Zevende Hemel. Dat is, middags dat is een om... Nederlandse film. Nederlandse hè? film, ja. Dat begint om half 2. Entree 6 euro en je kunt met de belbus en dan is het 7 euro. Ja. Aanmelden bij pluspunt... Nou, het nummer van Pluspunt, dat is bij iedereen wel bekend. Ja. Dan 10 februari. Ja, we gaan ietsje door met, ja. uh, met het agenda. De, de pubquiz weer in Café Koper. En dat is vanaf 9 uur entree 2,50 euro. Ja, dan is er iets bijzonders op 12 februari op zondag. Jess in de krocht in Zandvoort met Edwin ja, Rutte. Jawel, de, ome Willem ja. van, uh, ja. de ome, film van ome Willem. In het, bij de krocht om half drie de entrees 15 euro. En volgens mij is er ook altijd wel wat Daarna te eten. Daarna iets te eten, hè? Ja. Ja, maar dan moet je van tevoren even ja. aanmelden. Nou ja, in 19 februari alvast het Classic Concert. En dat is van Bach tot Bernstein. Maar daar gaan we nog meer over vertellen. Dan hebben we de eerste dinsdag van de maand. Ja, Cordy kijkt op zijn horloge. We hebben nog twee, twee minuten. Uh, de eerste maandag van de maand daarna bestaande groep. We ja. hebben de eerste dinsdag van de maand. Hebben we Digitaal Spreekuur. En Medische Gymnastiek op vrijdag bij Pluspunt. Er is genoeg te doen. Er is ja, genoeg te doen. Ja, ja. Uh, de herhaling ja, ja. van dit programma. Dat zal ik nog even zeggen. Dat is van 8 uh, tot 10 op donderdag. Uitzending gemist. Ga naar www.cfmzandvoort.nl Datum en tijd invullen. één uur later invullen. Ja, en dan gaan we bedanken. We gaan bedanken Cor Draaier voor de techniek en de muziek. Ja, he? de muziek Dankjewel. was weer fantastisch, Dankjewel. Cor. We hadden uh, de redactie van de Roosendaal, Gert van Kuik. Ze zijn allebei met vakantie. Maar ik had de eindredactie... Uh, de, koffie, ja. de koffie en de thee was zelfservice uh, <laughs> <Von ourselves, ja. laughs> vanochtend. Ja. Floris was ook de, de man achter de schermen. Uh, wij danken Hotel Hoogland. Hè, voor, bedankt voor die gastvrijheid en ja. die koffie, de thee en het water. En wij wensen iedereen een heel fijn weekend. Dankjewel, uh, Gerry Rutte, voor je presentatie. Dankjewel, Irene de Jager. En tot volgende, volgende week. Volgende keer. We gaan eruit met duizend lieve woorden van Frans Bauer.